De eilanden krijgen binnen 48 uur te maken met de tropische storm Earl, die volgens de meteorologen van het orkaancentrum zal aanzwellen tot orkaankracht. Premier Balkenende bezoekt de komende dagen de Antillen en Aruba. Het is nog niet duidelijk of hij zijn programma moet aanpassen. Na een uitbarsting van de Sinabung vulkaan. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.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 Premier Balkenende bezoekt de komende dagen de Antillen en Aruba. Het is nog niet duidelijk of hij zijn programma moet aanpassen. Na een uitbarsting van de Sinabung-vulkaan op Sumatra zijn 12.000 mensen geëvacueerd. De vulkaan spuwt lava als en rook tot anderhalve kilometer de lucht in. Het is voor het eerst sinds 1600 dat de Sinabung uitbarst. Indonesië heeft de hoogste dichtheid van vulkanen ter wereld. Van de 500 zijn er 128 actief en gelden 65 vulkanen als gevaarlijk. Ingenieurs in Chili zijn bezig met een nieuw plan om de 33 mijnwerkers die sinds begin augustus op 700 meter diepte vastzitten sneller naar boven te krijgen. De huidige aanpak, het boren van een nieuwe schacht, zal drie tot vier maanden in beslag nemen. Maar met de nieuwste boortechnieken kan ook een bestaande schacht verder worden uitgeboord en daarmee zouden de kompels binnen twee maanden gered zijn. In Venezuela zijn tien leden van de Nationale Garde omgekomen bij een helikopterongeluk. De militairen waren bezig met een antidrugsactie in de deelstad Apure in het grensgebied met Colombia. Ze zochten naar een groep drugsmokkelaars. Het is onduidelijk waardoor het toestel een Russische helikopter is neergestort. Op de Noordzee is voor de kust van Bloemendaal een boot van de reddingsbrigade omgeslagen. Een van de zes opvarenden, een gemeenteambtenaar, overleed later aan de gevolgen van een hartaanval. Aan boord waren twee ervaren leden van de reddingsbrigade en vier ambtenaren van de gemeente Bloemendaal die een werkbezoek aan de reddingsbrigade brachten. De boot sloeg om in zwaar weer. Het weer vanochtend aan de kust enkele buien, vanmiddag overal pittige buien met onweer windstoten en plaatselijk veel neerslag. Er staat een harde westenwind en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.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 The biggest heart 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie Zie Umma da pop da vi gider va benen Si tu la parla miet americano Quando luna da venen cave di ai dovi De la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 Thank you. you feeling me? 2010. 10 jaar Zomerse 50 Ook deze zomer kun je weer genieten van de lekkerste zomerrit. Want hij komt er weer aan, de tiende editie van de Zomerse 50 met de 50 grootste zomerhits aller tijden We're going to Je stelt de Zomerse 50 zelf samen Geef jouw favoriete zomerhit door En win één van de 10 bungalovakanties Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerhits aller tijden In de 10e editie van de Zomerse 50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 friends.